...wijk van de havenstad Abidjan, waar eerder vandaag zes doden vielen. Toen aanhangers van Watara geslaags raakten met veiligheidstroepen. Die hebben de kant gekozen. Frank Bakbo. Het weer. Vanavond vooral in het zuidoosten flink wat regen. Vannacht overal regen en ook morgen veel regen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Pas zondag wordt het weer droger. Dit was het NOS.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 ...terug bij Pisol Radio. Aflevering uur 2. Aflevering 2, uur 2. Het is maar net hoe je het allemaal wil noemen. En we zijn dit uur begonnen met uh, Terry Oldfields... ...met Yoga Harmony. Van het label New Earth Records... ...tot ons gekomen via Osho.nl. Dan gaan we nog even mee verder... ...met uh, Cybertribe... ...Ions of Dignity. Veel plezier. muziek van Chris Hintse. Chris Hintse maakt in 1992, want we gaan ver terug in de tijd. Deze dubbel CD, Music for Relaxation, op zijn eigen label Ketone Records. Of Ketone Music, dat weet ik even niet meer. Maar goed, het is in ieder geval ketone.nl. En we gaan door met, of tenminste afsluiten... En dit uh, laatste tweede uur van Peaceful Radio, aflevering 706. Met de cd de Absolute Sound. En uh, de cd, uh, dat zal uh, de artiesten wel zijn. En de cd, heet Heart of Space. Ook ergens in de jaren negentig uh, tot mij gekomen. Goed, um, wil je het allemaal nog eens meelezen... dan kan dat via www.zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma-info... En wil je het allemaal nog eens naluisteren of nog eens een keer beluisteren in dit programma... dat kan via de website www.peacefulradio.eu. Wat mij betreft graag tot een volgende keer dag.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 De longfunctie bij baby's is door het anti-rookbeleid van de regering de afgelopen jaren verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Na het rookverbod in de publieke ruimtes en op de werkvloer was de longfunctie van pasgeborenen al met gemiddeld 10% verbeterd. Doordat zwangere vrouwen minder in aanraking kwamen met omgevingsrook. Vorig jaar, toen ook de horeca vrij was, bleek de longfunctie opnieuw 10% te zijn verbeterd.